Vijf uur, onderduift Nedewit met het NOS-journaal. Groot-Brittannië zet extra agenten in rond het openbaar vervoernetwerk in Londen. Dat gebeurt nadat de kans op een terreuraanslag is opgeschaald naar het op één na hoogste niveau. Daarom worden alle metro- en treinstations en de vliegvelden in de hoofdstad extra bewaakt. Een concrete aanleiding is er niet. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt Scotland Yard. De afgelopen maanden is de bezorgdheid in Europa over een aanslag zoals in het Indiaanse Mumbai gegroeid... Meerdere terroristen schoten ruim twee jaar geleden... op verschillende plekken in het wilde weg om zich heen. 164 mensen kwamen om. Eind vorige maand werden in Denemarken en Zweden vijf mensen opgepakt... op verdenking van het beramen van zo'n aanslag. In Zuid-Limburg veroorzaakt smeltwater veel overlast. Straten en kelders zijn ondergelopen doordat de sneeuw aan het smelten is. Volgens de brandweer kan in de loop van de ochtend... ook de Maas voor overlast gaan zorgen. Die rivier brengt veel smeltwater uit Frankrijk en België met zich mee... Als het water blijft stijgen, neemt de brandweer in de ochtend maatregelen. In Wallonië leidde het smeltwater en de aanhoudende regenval tot overstromingen. Vooral inwoners van de provincies Luik en Luxemburg hebben er last van. Daar kreeg de brandweer tientallen meldingen van ondergelopen straten en kelders. Het Amerikaanse leger gaat voor het eerst in meer dan tien jaar bezuinigen. Minister Gates heeft aangekondigd dat het defensiebudget de komende vijf jaar met 78 miljard dollar omlaag gaat... Dat gebeurt door 47.000 banen te schrappen bij de landmacht en het korps mariniers. Niet meteen, maar pas in 2015, als de Amerikaanse troepeninzet inzet in Irak is beëindigd... en in Afghanistan drastisch is verminderd. Verder wordt de bureaucratie aangepakt en worden wapenprogramma's beëindigd. Volgens minister Gates moet ook het leger offers brengen... om de federale begroting weer op orde te krijgen. Dan het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog, plaatselijk mist... en in het noorden en oosten lichte vorst, waardoor het glad kan zijn. Overdag vanuit het zuiden regen, maximaal tussen 3 graden in het noorden... en 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Vijf uur geweest en het laatste uur van deze uitzending van Nachtzuster gaat in. Nog een paar vragen staan open. Eén over oorsmeer, één over de hazelip. één over hoe het gaat met het sms'en naar talentenjachten. En iets over foto's. Je kunt bellen naar 0800 1121 als je verstand hebt van deze zaken. Of als je nog iets toe te voegen hebt over de eentjes Of die echt achter elkaar lopen. Achter hun moeder aan, in volgorde van sterkte 0800 1121. Je kunt mailen naar apenstaatjeomroepmax.nl Je bent van harte welkom om mee te chatten tijdens dit programma en dat kan via www.nachtsuster.net. En uh, ja, bellen is altijd het prettigste, hè, want dan uh, kan ik je één op één even spreken. Marinus wil graag weten hoe die erachter komt waar het copyright ligt bij uh, foto's van artiesten. Um, uh, Anne wil graag weten hoe het zit met uh, de mensen die sms'en naar talenten jachten, Want degene die het eerst optreedt krijgt dan natuurlijk altijd de meeste of in ieder geval meer sms'jes dan degene die het laatste optreedt. En dat is oneerlijk. Um, ja, een vraag die via Twitter kan. Kwam, Waarom hebben katten een haaslip? En het verhaal van de oorsmeer van Mark, hè, die wil graag van zijn oorsmeer af... of van de vuiligheid in zijn oor. Heb je nog tips of trucs? Laat het weten via 0800-1121. En naar aanleiding van Marinus met zijn vraag over de copyright op foto's... kwam ik op de volgende plaats. Het is een heel mooi liedje. Luister even naar, naar de tekst. Uh, heel mooi, zoals met zoveel liedjes van Harry Jekkers. soldaat op de foto. Met het gelijk in het hoofd, het geweer op de schouder, klimt de soldaat op de sokkel, doel en dood voor ogen. Op de foto, wat kijk je verbaast, Dat had je niet verwacht, maar het is toch al te waar. Soldaat op de foto, dat bloed op je schouder. Zo te zien, niet veel ouder dan 24 jaar. Soldaat op de foto, Jij zou altijd winnen, de buit was al binnen Voordat je begon, soldaat op de foto Destijds een losse vlodder, nu lig je in de modder Het was een andere die won En vertel me meer over woorden waar de mensen in geloofden die hen zoveel goeds beloofden, zelfs een leven na de dood. Vertel me meer over woorden, waardoor later zoveel moorden zijn gepleegd, waarvan weer later bleek dat dat niet nodig was. De foto, de maat van idealen, staat niet op linealen. Van de straatweg, soldaat op de foto, je schedel aan stukken, je hersens in een grijze brei, gedachtenloos en leeg. Soldaat op de foto.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 Op de foto van Harry Jäckers was dat. Ja, Marinus dus die op zoek is naar uh, bepaalde uh, rechtenhebbenden van foto's. En het staat er niet op. En toch wil hij graag weten ja, of hij iets moet betalen en hoeveel dan. En hij vraagt zich ook af. Als je dan een foto hebt waar op de achterkant helemaal niks vermeld staat. Je plaatst hem toch in een boek of iets dergelijks. Uh, en iemand zegt, hoho, ho, ik ben de rechtenhebbende. Uh, ja, wat, wat kan je dat dan gaan kosten? Ik vind het wel een goede vraag hoor, van... Uh... Van uh, deze marines. 0800-1121. Dat is uh, nog steeds het nummer hier in de studio. Uh, Jeffrey? Ik mag als het allereerst de beste wensen. Voor ja. Die, ja, ook voor jullie en de luisteraars allemaal. Oh, allemaal? Alle, alle luisteraars die luisteren. <laughs> op, ken ik ze niet. <laughs> gaat even over de vraag van marines. Ja. Kijk, als je geen rechthebbende weet, kun je je foto toch publiceren. Alleen moet je dus in het boek vermeld, ergens achteraf, dat alle rechthebbenden die menen dus geld of aanvulling, die kunnen zich richten tot de uitgever van het boek. Wat, zeg, zeg het nog eens? barinus moet een soort zin vermelden aan het eind van het boek op bij de inhoudsopgave. Maar ja. de dus staat dat rechthebbenden of mensen die menen dus rechten op geld te kunnen claimen op die foto's of ja. publicatie, dat zij zich moeten richten tot de uitgever. Nou, dat lijkt me helemaal niet verstandig. Want dan moet je dus achteraf opeens allemaal rechten gaan betalen. Nee, maar het punt is, die rechten vervallen na 40 of 50 jaar. Dus als die 40 of 50 jaar oud is, dan is dat niet meer claimbaar. Dus dan uh, kunnen ze dus niet doen. alleen voor bepaald. Als het dus binnen 40 jaar is, dan moet, moet je een veel rechten betalen. Hoe ouder die rechten zijn, hoe minder je betaalt. Ja. En als die rechten dus recent zijn, betaal je het volle pond, En dan aan per decennium worden dus gelijk aan verlaagd. Dus als die vroeg dus ouders zijn, dan jaar, kunnen er geen rechten meer geclaimd worden. Nee, ja, maar stel dat het is een foto van 20 jaar oud. Mm. En er staat niks op. Dus je plaatst hem gewoon en je zegt mm. van nou wens je maar tot uh, uitgeven als je denkt dat we rechten hebben op uh, iets. Mm. Dan, en en je, hij heeft bij elkaar 600 foto's. Mm -hmm. Dus stel dat hij al die 600 foto's gewoon plaatst. En er zijn 600 mensen die zich achteraf gaan melden van ja, ik heb daar recht op. Dat, dat, dan kun je beter besluiten om de foto's waar, je, uh, uh, waar mensen maar kijk, Mag... het is natuurlijk een soort, dit is een soort gok. Je kijkt, zo heel veel mensen die reageren of mensen die ook niet reageren. Kijk, het is allemaal een soort gok. Je een ja, je doet natuurlijk een paar risico, maar op je bijvoorbeeld de wet, moet je die zin vermelden, want dan ben je gedekt. Terwijl nee, je dan ben je dan... toch helemaal niet gedekt. Dan ben je toch laat je toch juist de opening van, nou, uh, kom maar op. Maar het is een beetje juridisch gebeuren, ik, ik weet wel vanaf maar in principe als hij dus indruk zou willen inwinnen, moet hij dus richt op Buma Stemra. En ik heb wel een soort belangorganisaties van uitgevers, over ja. dingen van foto's. Dus ik dacht, dus ergens in Rotterdam of Den Haag, misschien kan hij het opzoeken in een telefoon ook Maar in principe, uh, ik weet, je laat ik eerst zeggen, om de waarde ik weet er wel vanaf, maar ik ben dus geen 100% vol, volslagen expert. Nee. <laughs> om om de waarde te zeggen. maar goed, ik weet er wat vanaf. ja. Ja, nou ja, het is, het is wel een tip voor hem, maar het lijkt mij, het lijkt, ik kan hem wel begrijpen dat hij graag van tevoren wil weten waar hij mee te maken heeft. Ja, het is maar punt. dat is altijd moeilijk in te schatten, want het is altijd grot, want kijk het, het, het, het risico. En misschien dat is het echt één persoon meldt, maar vanzelf kan het nog honderd Ja, precies, je nou, je dus tevoren, dat risico kun je niet lopen. lopen. Want je zegt wel altijd het hele leven is schokken. Ja, maar als ik, stel, ik heb een, nee. uh, ik heb een foto van jou, Jeffrey. Ja. En die, uh, ik, weet, ik weet niet uh, wie die gemaakt heeft. En ik mm. wil hem graag plaatsen in mijn uh, fantastische nachtzusterboek. Mm. Mm. En, en ik, ik plaats dat gewoon. En ik zet erbij, nou als je rechthebbende bent... dan moet je je maar melden bij de uitgever. Vervolgens de volgende dag bel jij. En dan zeg je van nou, ik wil graag 8000 euro voor die foto hebben. Ja, maar dat, maar dat kan niet. Want je bent gebonden aan een bepaalde tarieven. Want zoals oh. ik al zei, als die rechten recent zijn... Zeg maar binnen vijf jaar betaal je 100% is voor na 10 jaar betaal voor uh, 80 procent. In ieder geval, hoe ouder het is, als, na, na 45 jaar vervallen de rechten. Dus ja. hoe ouder die rechten zijn, hoe minder je betaalt. Ja, maar dan als, dan als, dan die, zo... als die 20 foto's van jou heeft, dan kan hij misschien wel uh, tegen jou zeggen van... joh, ik plaats die 20 foto's, maar um, uh, ik, bet ik betaal iets minder dan... weet je, dat je een soort deeltje maakt samen. Nou, dat, dat kan natuurlijk ook, dat je gaat onderhandelen met de rechthebbenden. Maar, maar piepen, je hebt een soort fonds die dat allemaal regelt voor de uitgevers en de schrijvers. Net zoals bij, bij de buurman Stemra. De muzikant doet verder niets te doen, want hij geeft dus dat uit handen aan de buurman Stemra. Ja. En de buurman Stemra zorgt dus dat dus die rechten binnenkomen. En ook dat de belangen van de artiest en de platenbouwens behouden. worden. Dus ik het in dit geval van die uitgevers aan het ook wel zo zijn. Dat fonds behoudt natuurlijk de belangen van de be schrijvers. En die hebben ze al dus de schrijver, de uitgever en de naam en de rechthebbenden. Je hebt bepaalde regels voor bepaalde uitzonderingen. Ja. Maar zo zouden moeten opzoeken de de auteurswet 1912. Er staan al die verhalen in. Ja. Maar dan nog wil hij gewoon graag weten uh, als hij een bepaalde foto gaat plaatsen. Hmm. Wie, uh, wie hem gemaakt heeft en of, uh, of er. Reger... Of, of het punt is wat Marines ook kan doen. Hij kan bijvoorbeeld in, de, bijvoorbeeld in landelijke media, voor in kranten. Zo met de drie grote ochtendkranten zoals theograaf. Ja. Volgens Advertentieplaatsen. Met andere woorden, van ik heb foto's van dat en dat. Nou, oh, dus... dan zou ik het toch op gokken hoor, want dan ben je denk ik minder geld kwijt. Ja, doe maar goed. Uh, dat is ook zo kijk, als. Kijk, je. Uh, er zijn heel veel mensen. Zei, je hebt ook mensen die op geld uitzien. Die zullen die we gaan claimen. Ja. En ook mensen die dat te veel moeite vinden op de wegen. en niet weten hoe ze dat moeten doen. die dus ik denk bij ze, het is al een beetje ingewikkeld als we zitten. Misschien kost het meer dan het oplevert. Het is altijd een beetje gokken. Ik denk wel dat ik. Um dat ik gewoon dat boek goed in de gaten ga houden? Ja, dat klopt. En, uh, en dat ik dan ga bellen van... hé, hey, er staan veertien foto's voor mij in. Ja, maar volgens de wet moet je dus in het boek altijd vermelden... dat ze recht hebben, kunnen melden. Ja, bij de ja dat zei je net heeft, al. Dat nee, maar dan dat, nou gaan we weer hetzelfde nog een keer uh, vertellen. Dat doen we niet. Ik wil een aanvulling geven op Joseph ja. van Marinus. Het is een Amerikaans liedje... geschreven door Bert Beckrick en Hal David. In het Engels heet het Roosterino. Ja. Ik weet al zes dat vertaald door Nelly Bijl, een Vlaamse zonshuister. En in 2019 had Jimmy Vrij in België een hit met dat nummer. En in Gert heeft Gerden dat aangepast aan Nederland. Ja. En toen heeft Ronnie Tolmer de hit gehad in Nederland met Rozen voor zondag. Wat weten jullie allemaal verschrikkelijk veel? <lacht> ja, je lacht nee, er zelf een nee, beetje, nee, beetje nee, om. Nee, ja. een, een pietje, <lacht> ja. Maar ja, op, mijn geheugen is gewoon vol hoor. Ik kan er ook niet eens aan doen. Nee, doe. nou, ja. Dus je hoeft, je staat binnen mee op til. Mensen ja. dus flippen automatisch ook vol We gaan niets meer doen. Nou, ik heb gelukkig jullie ervoor. Jeffrey, ik ga ophangen, dankjewel. Ja, oké, met ja dankjewel. Tot, ja, de tot de volgende keer. Dag. Dag. dag. Ruben? Ja. Ja. Het, ja dat ja, had, ja. Ik had ik natuurlijk meteen moeten bedenken: hè, dat we jou even moesten bellen. Oh, nou, <laughs> auteursrecht. Ja. Uh, Auteursrecht 1912, dat had die meneer juist. Ja. Maar hij haalt twee dingen door elkaar. Oh. Dimas Stemra, dat is uh, voor de muziek. Ja, dat wist hij uh, wel, dit... maar dat gaf hij als voorbeeld. Ja, ja oké. Okay. Uh, uh, het gaat nu om, dus puur om een bewijsrechtelijke aangelegenheid. Wat die meneer moet doen, meneer Marinus... Ja. hij heeft van de KRO ontvangen 600 foto's. Nee. Nee. Ze waren niet allemaal van de KRO. Nou, maar in ieder geval, hij heeft ze ontvangen van een eigenaar. Ja, hij moet dan een beschrijving hebben van de eigenaars van de foto en een schriftelijk bewijs, dus dat ze aan hem hebben overgedragen, de foto's, als eigenaar. Omdat die meneer door de foto's te gebruiken in een boek, hij overgaat tot een openbaarmaking. En dat is weer een nieuwe openbaarmaking. Mm -hmm. Dat recht van openbaarmaking, dat was bij de oude eigenaars. Als de oude eigenaars aan hem overdragen het recht van de foto's, dus het recht, het, vol, het volstrekte eigendomsrecht, dan heeft die meneer nu die bevoegdheid om die foto's als zijnde dus zijn eigendom, te maar dat is toch heel raar, want in de, de, de, de, de periode dat ik uh, nog overdag radioprogramma's presenteerde, werden de, dan werd er zo'n foto van mij gemaakt, met heel veel make-up en tegenwind en lichten en zo. En uh, uh, stel nu dat jij zo'n foto van mij zou hebben, dan ben ik de eigenaar van die foto. Maar dat de... is dan toch raar, dan, dan kun jij dus zeggen tegen, uh, tegen marines, ja hoor, plaats ze maar, terwijl degene die hem gemaakt heeft, er dan helemaal niks voor krijgt. Nou, er zijn twee dingen hier in het, in het geval. Degene ja. die geportretteerd wordt, ja. dat bent u. u ja. uw, foto, uw beeldenis is op de foto te zien. Dat is één ding. Maar de maker ervan, het ja. nemen, het kieken, dat ben ik. Ik ben de kunstenaar. Ja. Ik ben degene die het heel mooi uh, in, op, op beeld brengt. Degene die op het beeld staat, dat bent u. Daar zijn dus twee rechten. Eén is het portretrecht... Uw beeldenis, hm. dat mag ik niet zomaar gaan openbaar maken. Dat is een, dus dat is een vorm van openbaar maken als ik het ga publiceren. En uh, ik als maker heb dus een eigendomsrecht. En ik heb de bevoegdheid, een ander mag mijn foto die ik van u heb gemaakt... niet zomaar gebruiken in een commerciële uiting. Nee, was. maar Ruben, wat jij nu net zegt... Laat ik het dan zo zeggen. Jij hebt een foto van mij gemaakt. Ja. En Marinus heeft die foto. Die ja. heeft hij gekregen van zijn buurman. Ja. Dan zeg jij nu net, dan moet hij naar zijn buurman gaan en zeggen van... goh, jij bent de eigenaar van de foto, mag ik hem gebruiken? Ja, dan, moet, dan gaat de, mag de buurman hem dus het recht geven. Maar dan zit hij nog met een ander probleem. Ja, dat portretrecht. Ja, nee, maar nee, maar, ja, maar hoe zit het dan met jou? Want jij hebt de foto gemaakt. Ja, als maker mag je hem doen. Als maker heb je het recht, maar het gaat om het recht van openbaarmaking Nee, dus maar Ruben, gekeken. luister nu. Luister, Ruben. Jij zegt nu, je moet naar de eigenaar van de foto gaan. Ja, dat is degene die hem gekiekt heeft. Nee, de dat is niet degene die hem gekiekt heeft. Er zijn twee, er zijn twee figuren... In geding. Eén figuur is degene als ik van de Martini toren in Groningen een prachtige foto nee, maakte. Nee, nee, nee. Oh, sorry Ruben, ik moet je even onderbreken. Want anders vertellen we nog een keer hetzelfde verhaal. Terwijl dat niet aansluit op mijn vraag. Jij hebt de foto gemaakt. Ja. Maar die foto, die, 20 jaar geleden is die foto rondgestuurd. Ieder, er zijn 80 mensen die diezelfde foto hebben. Ja. Vervolgens krijgt Marines hem van zijn buurman. Ja. Dan zeg jij, dan moet hij toestemming vragen aan zijn buurman. Ja, want die buurman is dan de eigenaar geweest van die specifieke foto. Maar dat is toch raar, want jij hebt hem gemaakt. Kijk, uh, is de maker ervan uh, te achterhalen? Nee. Nou, kijk, als de maker ervan niet is te achterhalen... dan zegt het recht van de bezitter wordt beschouwd het volstrekte recht te hebben. Eerlijk waar? Ja. Als, degene, als ik hier een, een, een Bonanza-foto heb, yeah. ja, en niemand anders die doet een beroep op, niemand anders kan, want het, kan het komt op bewijs aan. Ja? Mm -hmm. Het komt op bewijs aan. Als ik kom tot een zaak, dan moet degene, ook degene die zegt van ja, maar het was mijn foto, moet man bewijzen en moet overtuigelijk bewijzen dat die foto van hem is. En dat lukte niet. Als iets van 20 jaar geleden gemaakt is, mm. dan lukt het niemand om te zeggen van nou ja, zonder dus dat er verdere gegevens zijn. Van ja hoor, maar ik ben de maker. Dat lukt je niet. Tuurlijk wel, als je, als je de als... negatieve nog hebt. Je kijk, dan moet je hem komen. En kijk, als je de negatieve hebt, uh, dan kan je, kan je, kun je bewijzen. Maar dan zegt het nog niets. Het kan alleen maar zeggen dat je de bezitter bent. Maar dan wil ik weten in welk verband je staat met de negatieve. Van die specifieke foto. Want het dan... moet specifiek zijn, één op één. Maar jij hebt die foto gemaakt. Jij hebt de negatieve. Jij weet toch niet dat Marinus die foto van zijn buurman heeft gekregen... en dat hij hem in een boek gaat zetten? Kijk, als ik als Marinus... Dus, Mar dus Marinus, laten we heel duidelijk zijn. Ja. Marinus die krijgt de foto van de KRO. Of van, hmm. uh, Die krijgt een foto van een dat buurman. Dat was buurman, even in dit vo ja. voorbeeld. Hoe oud om... zijn die foto's? Ja, dit, dat varieert, maar zeg 20 jaar? Nou, van 20 jaar, dan moet er, het moet heel bijzonder zijn. dat iemand met een foto komt, 20 jaar met de daarbij behorende negatieven. Nee, maar dat, hij heeft dus de negatieven niet. Dat is het probleem. Nee, Ruben, degene, ik. Nee, maar de, het gaat om het bewijzen. Wie, uh, wie bezit, dat gaat, zegt het recht. Is, de, is degene die het volstrekte recht heeft. Dus de bezitter wordt geacht te zijn de eigenaar. Hmm. Ja, dus daar gaat uh, uh, bezit geld als volkomen titel. Boek 3. Hmm. Oké. Okay. Nou, en nou. Als, dat, als we dat hebben, uh, dan moet er iemand zijn die een beter recht bewijst. Ja. En, nou, laat die maar komen. Ja, maar ja, dan, dan is dat te laat, die... dan staat het al in het boek. Nou, dan kan, dan, dan kan het nog zijn. Die persoon die dan, uh, maar dan. Kijk, dan moet het toch nog bewezen worden. Nee, maar dit is dat is toch dit... raar? Hij kan dus nooit een foto waar niks op staat, kan hij dus nooit gebruiken. Ja, hoor, hij nee, dat gebruiken. want hij loopt dus altijd het risico dat ik kom en zeg van hallo, ik heb hier het negatief. Ik heb die foto gemaakt en ik wil alsnog betaald krijgen. Dat, dat nee, risico maar, kijk, ja. kan hij niet nemen met al die nee, foto's. Maar. maar dan is er nog een regel in ons recht dat je jouw recht niet mag misbruiken. Ja, als iemand uh, uit, gewoon, als hij zegt, uit wetenschappelijke belangstelling en uit wetenschappelijke publicatie... dat hij die foto nodig heeft voor zijn publicatie... Mm. dus dat, hij, dat het komt in een onderwijs of in een edu educatief verband... dan kan de ander niet zeggen van... ik uh, kom nu op, ik verbied je, ik verbied je om uh, die foto te gebruiken... of uh, ik, die publicatie, dat boek, moet je vernietigen... Dat kan niet, dat is een onredelijk belang. Geen enkele rechter zal dat toewijzen. Hmm. Ja, ik blijf ja. het een beetje vreemd vinden, want ik, ik, blijf, ik, ik, nou, ik, even... ik, ik wissel een beetje tussen twee belangen. Tussen het belang ja. van Marinus die een boek wil uitgeven met foto's erin. En het belang van de fotograaf die opeens een boek ziet verschijnen waar een foto van hem in staat zonder dat ja, hij het weet. Maar wat zegt hij? Een foto die ik twintig jaar geleden gemaakt heb. Ja. Nou, laat die bewijzen... Dat hij, eigen, dat hij die foto gemaakt. Ja, en dan, als ik dat bewijs, ik heb de negatieve en ik heb de, ik heb drie getuigen die er destijds bij waren. Wat dan? Nou, dan komen we tot. Dan zal een rechter ook dan belang afwegen. En dan zal de rechter zeggen van goed, een redelijke vergoeding, dus een redelijk wat die rechter als redelijk beschouwt, uh, zal dan er tegenover mogen staan. Maar net wat ik zeg, van, het zal moeilijk zijn om te komen tot dat bewijs. Als, hij, als meneer Marinus wilt, u mag hem mijn nummer geven... of u mag morgenochtend naar de, uh, universiteit willen, uh, universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen... en vragen naar meester Paul Geerts, onze auteursrechtsman bij uitstek. Hmm. Ja? ja? En uh, dan, dan, uh, dan is dit probleem ook, uh, kan ook nader ja. en dieper besproken worden. Oké, okay. nou bedankt Ruben. Alsjeblieft. Tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. <laughs> Dag. Dag. Hmm. Jasper. Ja. Goeienacht. Ja, ik ben niet zo auteursrechtelijk uh, onderlegd als uh, Ruben, maar ja. um, ik kwam een keer mijn straat in en daar werd een buurman op de bon geslingerd omdat zijn auto uh, nou, verkeerd geparkeerd stond en daar was echt een ontzettend bos van stadsdoezichthouders en andere uniformen en politie om aanwezig. En ja Ik, ik had zo'n opmerking van, god is dit een werkgelegenheidsproject. Uh, nou, werd... Zo'n zo prettige buurman die je er altijd graag bij wil hebben. Ja. Ja. en Ik werd meteen echt drie keer gesommeerd van, wilt u weggaan, wilt u weggaan. De, de, de derde keer is dan. Dus ik ging weg en ik... Ik loop naar huis iets verderop en ik maak een foto van die toestand op het moment dat ik naar binnen ga. Mm. Wat gebeurt er? De hele bub komt op mij af, auto in, gearresteerd naar het politiebureau. <laughs> en ik had zoiets van, leuk wat jullie allemaal doen, maar je blijft met je poten van mijn camera af. Dit is mijn camera, dit is mijn foto, dit is een openbare weg, ik heb recht om die foto te maken. En ik ben er echt in zo'n arrestantenverblijf gezet met glas ertussen en aan de andere kant stond de camera. En nou, dat duurde een tijdje en daar is dus een uh, officier van justitie, een hulpofficier uiteindelijk. Maar, maar goed, en uh, nou, toen uh, ging het deurtje weer open en ik kreeg de camera terug en meneer u kunt gaan. Oftewel, ja ik had gelijk, maar... Ja, een, een soort belachelijk iets dat politie, dus zelf ook in verwarring is van ja. uh, wat kan of wat kan niet. Ja. Pas als ik wat met die foto ga doen, als ik die op internet zet en, enzovoort, dan, hè, en, en dat zegt Ruben dan ook, dan, dan kunnen ze eventueel stappen ondernemen. Maar als je gewoon een foto van iemand maakt, dan mag dat. Ja, ik denk dat ook. Ja. En. Ja, soms uh, zijn er wat overijverige beddienaars die dan uh, iemand daar meteen <laughs> mee in de boeien slaan. Maar. Ja, ja. ja het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk wel nu twee hele verschillende uh, verhalen. Want wat je nu vertelt, daar, daar weet ik wel iets van. Maar de vraag was, um, uh, oorspronkelijk gaat het natuurlijk over de foto. Dus dan hoef je hem niet eens gemaakt te hebben. Mm -hmm. Maar dan kun je toch het recht hebben op een foto. En jij hebt het nu gewoon of heb je het recht om een foto te nemen van iemand en uh, uh, mag je hem dan gebruiken? Dus dat is wel een andere kwestie, maar uh, inderdaad. Ja, ik, ik, ik, zit, ik zit er een, in iets andere hoeken in. Maar, ja, ja nee, nee, maar goed, ik ben verder ook fotograaf. Maar ja, het, het, het recht van een foto, ja. Maar ja. jij bent fotograaf? Ja, ja. Nou, dat klinkt een beetje alsof je er zelf nog niet echt in gelooft. Nou, ik fotografeer mijn hele leven. En, en, tot, en ik heb met heel veel fotografen samengewerkt. Ja, je bent fotograaf. Wie, wie is fotograaf? Als je het zegt dat je het bent. Ja, dan ben je, vind ik, wel fotograaf. Dat nou. is een vrij beroep. Ja. Precies. Maar wat ik me nu afvraag is: stel. Jij uh, uh, hoort van het uitkomen van een nieuw boek en je denkt van... God, ik leuk. Denk ik heb een boek gepubliceerd in samenwerking nee. met anderen. Ja. Ja. Nee, maar stel, jij hoort van... God, er is een boek van ene marines. Uh, leuk, ik kijk het eens door. En je ziet een foto staan die jij zelf gemaakt hebt. Nou, zal ik je dan nu een voorbeeld noemen? Ellen Tendamme. Ja. Die bij in, woonde bij mij in de straat. Uh, ik heb voor bewoners foto's gemaakt... Op een gegeven moment heeft zij gezegd van, god, ik ga een nieuwe cd maken um, en dat doe ik altijd opgeknipt uh, hè, uh, van, van allerlei stukjes van foto's. En die heeft me dus toen een handtekening ontfutseld of ik afstand wou doen met die foto. Later kwam er een andere buurman in de straat aan met die cd stond er volledig foto op. Dat ja. ik denk van, meidje hebt me genaaid. Want maar je hebt toch gewoon getekend dat je afstand ja, heeft van die foto? maar mondeling had zij gezegd van ja, maar ik maak altijd collages. Dus er komt een deeltje van jouw foto op. Ah, okay. En ze ja. heeft de hele foto gebruikt. Ja. Nou, toch ook wel ja, weer iets om trots op te zijn, of niet? Ja, <laughs> ja ook, ook wel. Maar, maar, maar ik heb nog altijd van, als ik deze dame nog een keer tegenkom, dan... <laughs> Ga ik, ga ik toch nog een keer een gesprek met haar aan van, hallo. Uh, ja. Dat vind ik altijd heel lastig, want nu, ik ben wel benieuwd nu naar het verhaal van Ellen Dam. Ik denk dat, dat die ook weer niet heel vrolijk wordt als ik een wakker bel. Maar die heeft vast een heel ander oh, verhaal je bij. Je mag haar woonbootjes door, hoor. Ja, dat van vind mij. jij. Ja. <laughs> <laughs> nou, dat doe ik nu niet. Nee. Um, uh, volgens mij kunnen we het verhaal wel een beetje als afgerond uh, beschouwen. Prima. Maar fijn dat je nog even belde Jasper. En succes met fotograferen. Dank je. Tot de okay. volgende keer. Hey. Dag. Het is tijd voor ons geluidsgezegde. Dat, uh, dat is het spelletje dat we spelen in Nachtzuster. En uh, het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik uh, laat geluiden horen waaruit jij kunt opmaken... dat het om een spreekwoord of een gezegde gaat. Dus je hoort geluiden en je denkt... oh, dat is dat spreekwoord of dat gezegde. En dan bel je naar 0800 1121. En de eerste die um, uh, uh, met een goede oplossing komt... die krijgt uh, iets opgestuurd, ik weet nooit wat. We schudden met een kast, er valt iets uit, een boek meestal en dat sturen naar je op. Het gaat natuurlijk om de eer. Jij bent degene die rond kan lopen vandaag als je de eerste bent die zegt... van, nou, ik wist als eerste het geluidsgezegde bij de nachtzuster. Het is wel een beetje een ingewikkelder deze week. Meestal, ja, ik ben een beetje heen door de spreekwoorden of gezegden... die je heel simpel kunt laten horen. Dus we maken het uh, steeds een beetje ingewikkelder. Ik heb hier een voorwerp. Ik zal proberen even kijken of het geluid maakt. Ho, dit is het niet, hoor. Dit is gewoon een microfoon die ik verplaats. Nee. Dit is het voorwerp wat je nu hoort. Ik leg het voorwerp op tafel. Dit... Een beetje hoor, wacht. Ik hou de microfoon. Zo, wacht. Dat is het voorwerp. Nou, daar draait het allemaal om. Dus weer de microfoon hoor. Dat heeft er niks mee te maken. Is het is voorwerp dus. En dat ga ik nu hier neerleggen. Kijk, hier, een beetje helemaal hier. Leg ik het neer. Zo. Zo. En als je nu weet welk spreekwoord of gezegde ik hier zo prachtig heb uitgebeeld... dan bel je naar 0800 1121 en de eerste die het goed heeft wint een boek. And went back home to St. Clair's Shores Before you became a spark down at the yard You were passing through those hungry years alone You were just trying to make a living out in Detroit When you came back off the boat, you didn't want to go anywhere You sit down at TV in your favorite chair You watched the big picture fade away down at Holland and Wolf But you still kept on chopping wood And you came back home to Belfast so Till you could be with us like You lived a life of quiet desperation on the side Gone to the shipyard in the morning on your bike. Well, the spark was gone, but you carried on You ought did the best you could once but everything fell through but you still kept on chopping wood chopping wood En, was dat, en die heeft het over hout. En dat is uh, niet helemaal per ongeluk. Dat heeft te maken met het geluidsgezegde dat ik hier uh, probeer uit te beelden. Ik zal het nog een keer laten horen. Oh, dan moet ik even het voorwerp pakken. Want dat heb ik namelijk ergens opgelegd. Moment. Hier helemaal. Ja. Zo. Het was niet zo laag namelijk. Um, het voorwerp dat ik hier heb... Ik ja, laat het nog een keer horen. Het is, uh, het is namelijk van hout. Ja. Um, uh, Jai, goeienacht. Goeienacht, was dit? Nou, wat dacht je te horen? Ik dacht een paplepel. Een paplepel, wat een goeie. Met een paplepel ingegoten. Ach, dat is, ja, het, het had een paplepel kunnen zijn, want het is van hetzelfde materiaal gemaakt. Tenminste, ja. sommige paplepels hangt van, je hebt natuurlijk ook plastic paplepels. Maar het is niet goed, Jai, uh, sorry. Helaas. Uh, bedankt voor het proberen. Tot een volgende keer. Graag gedaan. Dag. Dag. 0800 1121. Harry, Goeienacht. Ja, dat zou voor mij ook niet goed zijn. <laughs> wat, wat had je in gedachten dan? <laughs> een balletje opwerpen. Nou, hoe, kan je, hoe denk je nou dat te horen hierin? Ja, ik dacht, uh, ze zou al een oud balletje gebruikt hebben. Nee, een houten balletje. Nee, Harry. Nee dit, nee, dit gaat nergens over. Nee, het is hartstikke nee. fout. Ja, maar dat dacht ik al wel. Gezellig dat oh, je er okay. weer even was, hoor. Doei, doei. <laughs> Doeg. Um, Jitsen. Ja, Hallo. Ik dacht paarden voor de zwijnen werpen. Nou, dat is echt de slechtste suggestie van de hele nacht. Nou, ja. zeg. <laughs> hoor jij zwijnen? Nee, maar ja, je kunt ze ervoor gooien. <laughs> het, gewoon het geluid wat, wat je in eerste instantie deed, niet uh, ja, horen. Dat leek net als het, het stuiteren van, uh, van parels, zeg maar. Ja, oh ja. Nee. Dus de stuiterende parels en dan de zwijnen, die dacht je er zelf bij. Nou, ja, ik denk van al die luisteraars. <laughs> oh, ja, ik, ik ging al bijna denken dat ik dan het zwijn was in dit verhaal. Maar dat was niet de bedoeling, begrijp ik. Nou, daar, daar waag ik me niet aan. Gelukkig. He, nou, Jitze, ik vond het gezellig je even te spreken, maar het is wel fout. Ja, jammer. Ja, tot een volgende keer, hè. Is goed, Astrid. Het... Dag. Succes. Hoi. Ja, het, is, het is zo makkelijk. Kijk, ik heb hier dus een, zeg maar een, een soort van stokje... En dat ik ga, het nog een keer, ik ga het nog een keer hier helemaal opleggen. Hier helemaal bovenop. Zo, leg ik hem. 0800 1121, Als je weet welk ja, spreekwoord of gezegde ik hier zo fantastisch overtuigend sta uit te beelden. Rebecca, goeienacht. Dag Astrid, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je wil nog? Ja, ik zie je nu alweer met die tandenborstel over de grond kruipen, of niet? Nou... Je ziet me nu achter een rollato lopen. Echt waar? Wat is er gebeurd, Rebecca? Oh, zoveel. Oh. Ik, ik zit nu in de kliniek. Oh. Maar ik mag zondag naar huis. Ik heb 13 december een nieuwe knie gekregen met de nodige complicaties. Jeetje. Ja, dus uh, maar ik heb een nieuwe knie. En uh, ik mag zondag weer naar huis. En ik heb het hier ontzettend goed. Oh, gelukkig. Dus, uh, wat dat betreft. Uh, maar daar ben ik niet voor. Oh, gelukkig. Want, ik, <laughs> Want we zitten midden in een spelletje. <laughs> ja, dat weet ik. Het is alleen maar ik verwarrend. Dacht, ja. ik, ik dacht, zoals het klokje thuis tik tikt het nergens. Nou, wat een slechte suggestie, Rebecca. Het is ja, echt... Het, het, het, het, het, het, nee. Nee? Nee? Ik draaide, ik draaide iets met woed en ik, draai, ik liet het allemaal... Nee, het is echt heel erg fout, Rebecca. Nou, dat, dat je iets met woed draaide, dat heb ik niet gehoord. Want nee. ik had ik net op het toilet. Ach, ja, dat ik moet ik ook gebeuren. Maar ik hoorde dat tikken. Ja. Uh, en ik dacht ook eerst aan een pollepel, maar dat zijn mijn voorganger. Ja, dat, ja, dat vond, vond ik ook, ik ook niet. niet zo gek. Nee, nee dus, maar het is echt... Uh, het, is, het is fout, Rebecca, maar ik uh, vond het wel fijn je even weer te horen. En ik hoop dat je snel weer gewoon lekker poetsend op de grond zit. Ja, je denkt toch niet dat ik helemaal hartstikke gek ben, hè? Ja, je hebt nu een nieuwe knie, dus je kunt gewoon weer het hele huis... <laughs> uh, alle plinten weer schoonmaken. Astrid, knie 2 <laughs> moet ook nog. Oh echt? Ah, jasses. Ja, dus uh, ja. dat wordt nog niet poetsend op de grond zitten. Nee, maar ik mag precies. zondag naar huis toe en daar ben ik heel blij mee. Nou, heel veel beterschap en uh, succes met de volgende... en ik spreek je vast snel weer. Ja, ongetwijfeld. En uh, nog de allerbeste wensen en ga zo door. En ik geniet ontzettend van jullie programma, maar dat weet je. Dat weet ik. Ja, dankjewel. Okay. Jij ook een goed nieuwjaar. Dankjewel, dag Astrid. Dag. dag. <laughs> Marti. Ja, hallo, zijn we weer. Hallo, nou, zeg het, is wel het maar. Ik heb een verschrikkelijk moeilijk idee, maar ik dacht me iets, want je, je ging dat voor en is ver weg uh, ging je in het wegleggen. Ja. Dus ik denk, je, een stukje hout kan natuurlijk ook uit hout komen. Dus je ja. dacht, uh, uit, uit het hout of uit hetzelfde hout gesneden? Ja, het zit in de buurt, maar het is toch hartstikke fout, hoor. Ja, het is echt, want ja, wat, die hele, dat hele toneelstuk met dat ik helemaal hier zo door de ruimte loop en het nog weg ga leggen, heeft echt een reden. Dat doe ik niet voor mijn eigen plezier. De, de, daarom dacht ik dus, omdat je een uh, veel groter houten voorwerp had en <laughs> dat je er een klein stukje uit ophaalt. En dat je dus dat stukje hout daar weer in teruglicht. Oh oeh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, je Daarmee kunt het allemaal maar verzinnen. Uit... Ja. Ja, kijk, het ja, is ook eigenlijk niet te horen gewoon, want het ja, nee. is, is een klein dingetje, kan van alles zijn. Dat kan een onderdeel van een spelletje, er kan van alles zijn. Dus. Ja. Een goed ik spel, ben hè, dit? Dat, ik ben benieuwd of dat de goede eruit komt, nog Ik denk dat er toch een moment komt dat ik gewoon een Marconi Award ga winnen voor het beste radiospel aller tijden, denk je niet? <lacht> Wie weet. <lacht> een zilveren rijstmicrofoon. Het is wel heel leuk, natuurlijk. <lacht> nou, gelukkig, Marty. Ik hang op, hè, want we zitten binnen in een spel. Yo. Dag! <laughs> mooi mooi Nou, Peter. Hallo! Hallo! Dus? Hi. Ik denk dat ik het altijd weet. Oh, wacht is, even. Uh, ja? pak, ik pak even mijn stukje hout erbij. Ja? Want als je het namelijk goed hebt, dan moet ik het nog een keertje laten horen. En dan, nou, ja. dan moet ik het wel bij de hand hebben. Ja? De lat hoog leggen. Nou! Peter! Ja. Overweldigend applaus! Staande ovatie! Dank je. <laughs> ja, dit is het, mm. dit is het latje dat je ja. woorden en nee, dan ga ik, ik hier naartoe. Er staat ik ging hier hem een, even, het is Radio 1. Er dus staat hier een hele grote witte 1 en dan leg ik hem op <laughs> en dan leg ik dus de lat hoog. Ja. Het is goed, Peter. Dank je. Heb jij niet al eens eerder iets gewonnen? Nee. Oh gelukkig. Dus ook de eerste keer dat ik uh, doorheen kom met, uh, met een keer een goede antwoord. <laughs> het is ongelooflijk. <laughs> 2011 is jouw jaar. Ja. Je en hebt de lat uh, hoog gelegd. Ja, we hebben een lab hooggelegd en we gaan het gewoon naam maken. <laughs> nou, je krijgt uh, iets toegestuurd. Meestal is dat een boek dat uitgekomen is in uh, 1995. Maar het is wel uh, het gevoel dat je iets gewonnen hebt. Dat kan jouw nou, jaar niet meer stuk, toch? Nee, is hartstikke bedankt in ieder geval. Jij ook bedankt. Peter? Ja. Hoe heet je voor je achternaam? Uh, Paludanus Danus. Daar moet je even over nadenken wat ik me voor kan stellen als je Paludanus heet. Nee, dat klopt. <laughs> is, dat, is dat sinds kort? Dat je nee, Paludanus nee, nee. heet? Nee, oh. nee, nee, nee, het is en, niet kort. en waar kom je vandaan? Uh, ik kom zelf in Breda. Breda, oké. Okay. Ja. Nee. Nee, ik wil altijd graag, als je dan het spelletje wint bij nachtzuster, dat je wel morgen uh, door al je familie en vrienden <laughs> gebeld wordt. Ik hoorde je op de radio, je won het spelletje. Ja, oké. Okay. Dus, uh, nou, Palud... Palu, uh, ik ben het alweer palu, vergeten. Paludanus. Paludanus. Nou, apart ja. hoor. Nou, Peter, bedankt is voor goed. je bijdrage dat je het hebt opgelost, ook voor iedereen. En ik wens yes. je nog een goede nacht. Hetzelfde. Dag. Dag. Uh, Doeg. Ja, dat was dus goed, hè? Ja, de lat hoog leggen. En een lat is van hout. Dus draaien we Elvis en Woodenhart. Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye then i know that i would cry maybe i would die cause i don't have a word in her there's no strings upon this love of mine it was always you from the start Treat me nice, treat me good, treat me like you really should Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden part Moosey den, moosey den, zum Städte-Lehenhaus Städte-Lehenhaus, und du mein Schatz bleibst hier Musik den, Musik den, so steht er lein aus, steht -le er aus. Um du mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut. I'm here wie du wirklich souls, wie du wirklich souls, cause I don't have a word. Assie luistert graag naar Assi, want radio is zijn passie. Ik zit nog steeds de post uit te pakken die ik de afgelopen weken van jullie heb gekregen. Met een hele grote kaart van Beren Barb. Nou, ik ben er echt heel blij mee. Bedankt iedereen die een kaartje gestuurd heeft. Ik ga echt mijn uiterste best doen om iedereen een antwoord te sturen. Dus daar ben ik nog wel even zoet mee. Maar dit programma draait natuurlijk om vragen en antwoorden. En we hebben nog een klein kwartier te gaan. Dus we moeten nog even een poging wagen om alle vragen beantwoord te krijgen. En dat doe ik onder andere met Louise. Goeiedag Louise. Dag. Dag. Je... Dag. Uh, ik ben een hele trouwe luisteraar. Al jaar en jaar op de zaterdag. Ja. En dan ben ik met de donderdag verhuisd. Alweer één? Ja, ja. Dus ook je, ook je vrijdag naar de Filistijnen. Ja, maar die hou ik speciaal van. Ach, ik vind het allemaal zo lief. Ja. En waar bel je nu over? Eh uh... Over de vieze oren. Ja, want als je dan een keer op de radio bent, dan moet het over vieze ja, oren dan gaan. Dan ja, dan maar over de vieze oren. En had je een tip voor Mark, hoe die van uh, zijn vieze oren ja, afkomt? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik heb er zelf ook wel eens last van gehad. En uh, toen ben ik naar de apotheek, of de drogist gegaan. En daar heb ik Audi Spray gekocht. Oh ja, die kreeg ik via internet kreeg ik ook dat advies al ja, van iemand binnen. Dat, ja, dat is de naam van, van het spulletje. Het is, het is een vloeistofje. En eh... Uh, de naam Audi spray suggereert dat, het een, uh, dat je het sproeit? Ja, je moet, je moet, een, je moet het, het, het tuintje vlak bij je oor houden. Ja. En dan moet je één seconde even sproeien en het andere oor ook. Ja. En dan na de hand met een beetje, beetje vochtig. Uh, even kijken hoor. Het is een beetje water Oh Oh, Louise, je ja? doet hele rare dingen met je telefoon. Oh, nu oh. nog? Nee, nu niet meer. Oh. Nee, maar Joke, Joke uh, even kijken, de Joke, moeilijke naam, Maskle of Maskel, die uh, stuurde dat ook al in. Dus dat is inderdaad, bij meer mensen werkt dat goed, die Audi spray. En dat is net als bij een neusspray, dat, dat je zo tjiff -tjif -tjif ja, doet. Uh, dat ja, je ook, uh, masseer de onderkant van het oor gedurende 10 seconden. Oh, interessant. Houd het hoofd schuin, zodat de overtollige vloeistof uit het oor kan wegvloeien en veeg het schoon. Eeuw. Dat is alles. Ja. Nou, hartstikke goed, Louise. Dank je wel. Ik denk dat ja, Mark al. Op het laatste Marikalle... nippertje nog voor zes. Ja, en hij stelde de vraag volgens mij om uh, twee over twee. Dus ja, die, doe ik. Die... <laughs> maar daar heeft hij mooi wel binnen. Dank je wel daarvoor. Sorry, ik luister volgende week donderdag weer. Zo hoor ik het graag. Tot dan. Oké, okay. Ja, Bernhard die mailde nog uh, uh, het advies om dan een, uh, een watje bij de hand te hebben. Dat je het er zo meteen, beetje, niet helemaal in het oor, je moet nooit iets in je oren stoppen, maar dat je dan zo een beetje tegen de oor aan kunt houden. En dan uh, alles wat er uitloopt, dat loopt dan rechtstreeks het watje in... in plaats van dat het over je wang druipt straks. Lekker verhalen. O, oh, trouwens, het was niet Bernhard. Bernhard die, uh, die had het nog over uitspuiten bij de dokter... dat je altijd even moet vragen of ze het een beetje zachtjes kunnen doen. Want uh, hij schrijft... ze spuiten alsof ze in Moerdijk wonen. vond ik wel een mooie uitdrukking, inderdaad. Dan weet ik toch niet meer wie er kwam met die watjes. vond ik zo'n goede tip. Die kreeg ik via de mail binnen. Nou, sorry dat ik je naam niet noem, maar bedankt voor de bijdrage. En inderdaad, even een... Uh, wat je bij de hand houden. Cor, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben ook blij dat het in ieder geval op donderdag teruggevonden is. Ja. Maar uh, ik schoot een beetje in de lach, inderdaad, over die oorsmeer. Ja. Mijn moeder had ook van dat verhaaltje gehoord. Jaren geleden ging die dus naar de keuken toe met een uh, theelepeltje te verwarmen. met een beetje olie erop. Boven ja, gasvlammetje. Uh, uh, ja. Ik kwam terug en schoot uh, nee. uh, dat in mijn oor. En ik werd ongeveer, ja, hoe lang geleden, dat, hoe lang het geduurde, dat weet ik niet. Maar kortom, ik ben een bij flauw gevallen. Ik ben dus op de grond terechtgekomen. En zowel mijn vader als mijn moeder hebben mij dus in een lunchstoel van mijn moeder gerezen. En ik kwam bij met een schrik... Uh, sch, uh, verschrikte gezichten van mijn vader die tikte op mijn ene wang... en mijn moeder op mijn andere oh. wang. En daar zat ik dan. En ik wist totaal niet wat er gebeurd was. Nou, het is gewoon te warm geweest. En uh, het is natuurlijk toch een gevaarlijk grapje achteraf. Ik ben natuurlijk alleen maar gelukkig flauw gevallen. Maar uh, mijn moeder die kreeg natuurlijk goed op de duvel van mijn vader. Ja. Die ogenblikkelijk zei jij altijd met die gekke dingen die jij verzint. Maar goed. <laughs> dus jouw <laughs> advies is, is nog even. Komen, maar ik ga gewoon naar de huisarts. En die heeft een assistent en dat is tegenwoordig doodsimpel. Ze hebben een apparaatje en met water, verwarmd water erin. Ja. Ze spuiten het binnen één minuut uit en je bent klaar en je kan weer prima horen. Ja, maar Onder dat gevaar. Nee, maar dat, uh, dat doet hij ook, dat doet Mark ook. Maar hij wordt een beetje zat van dat hij iedere keer maar heen en weer in die huis... want hij heeft er best wel veel last van. Nou, maar... dat schijnt ook, dat zegt de huisarts ook... Uh, als je het heel veel laat doen, krijg je er steeds meer last van. Ja, precies. Dus, dus hij was op zoek naar huismiddeltjes. Dus uh, naar een huisarts gaan. En met een watje, ik. Uh ik ben ooit bij een KNO-arts geweest en er ging een hele grote plaat. Komt nooit in je oor met wattenstaafjes of wat dan ook. Nee. Want je drukt het dus naar, het, uh, naar binnen toe en je kan je oorvlies uh, dus ja. beschadigen. Nee, dat hebben we ook al gezegd. Maar je, het is wel handig om, als je met olie aan de slag gaat, om een watje bij de hand te houden. Dat je het meteen oh. zo tegen je oor houdt. Maar ja, het ja. is ook een goede tip van jou, Cor. Ja. Uh, geen kokende olie in je oor. Geen kokende olie. Wat is nog geweest? Ja, zo zie je me weer. Je kan iets te ver gaan als moeder. Ja, nee, maar het is, uh, dat is inderdaad even handig om dat in de gaten te houden. Dank je wel, Cor. Ja, graag. Veel plezier op de donderdag. Ja, dank je wel. Jij ook, hè. Dag. dag. Aad? Ja? Nou, wat doen we met je oor? Uh, nou ja, goed, ik ben ook al gepensioneerd, dus ik loop er al een tijdje mee natuurlijk. Yeah. En ik heb het altijd met een wasstaafje gedaan, ik heb er nooit last van gehad. Nee, maar mag niet alleen, hoor. Alleen nu ben ik een dagje ouder en heb ik wel eens dat mijn oren ook uh, een beetje verstopt raken. Dus yeah. ik ben al een paar keer bij de huisarts geweest yeah. en die zegt natuurlijk ook, je moet het nooit met een wasstaafje doen. Precies. En die heeft mijn oor uitgespoten, alleen dat ging niet zo goed, want hij heeft die eerst, uh, gezegd van ik spuit het niet uit je moet het eerst met uh, of slaolie of met olijfolie druppelen. Maar um, dat is erg lastig, want als je je ene ogen gedaan hebt, yeah. je zaa je hoofd omlopen eruit natuurlijk en yeah. dat moest wel een 10 minuten of een half uurtje moest je erin laten zitten. Yeah. En toen heb je het uitgespoten en hij zegt, ja, als je ouder wordt dan wordt het ook uh, je huid droger, dus daar heb je ook meer last van yeah. dat je deze dingen terug Ja. Maar je, je hebt alles, ik had het, ik heb altijd het uh, hele leven met het wastaartje gedaan, waarom? Omdat je, je hebt alles, dat het wel eens een beetje jeukte hoor. Ik ja. die krabben. <laughs> dus het doet goed met de wastaartje en ik heb er voor de rest nooit uh, een probleem mee gehad. Nee, maar. Alleen nu ben ik de... net even over de 65. Kijk, nou heb ik de, dat het een keer uitgespoten moest worden. Ja. Nee, maar uh, dat, en dan, dat, dan voor die, uh, dat hulpmiddel, <laughs> want dat is al een keer gezegd dan, uh, ja. dat zag ik op de televisie, dat is toch die audiospray, daar hebben ze een reclamespotje ja, van. Audi ja, uh, audiospray, ja. Dat komt op de televisie, die reclame, oh, maar okay. ik heb het zelf nooit... Uh, Gebruikt, dus ik weet niet of het goed werkt. Nou ja, laten we tot dusver maar de reclame voor Audi Spray uh, tot een einde beschouwen. Want uh, daar hebben we nu wel genoeg zendheid aan besteed. En ik had ook maar... wat willen zeggen over die eenden, zeg maar. Ja. Dat ik nou, nog even snel dan, want we hebben niet zoveel tijd meer. Nou, maar ik ben uh, wel benieuwd. Ik, ik was het met mevrouw eens die zei van uh, dat die eenden dus verdronken. En dat uh, met dat uitkomen, weet je, dat ja. het eerste ei uitkwam. En, en, nou, dat uh, vind ik heel uh, plausibel klinken, want dat heb ik meer gehoord, dit verhaal. Ja. Okay. En dat, dat als ze dat uitkomen, dat ze achter diegene lopen die ze het eerst te zien. Ja, nee, dat, uh, dat verhaal is uh, duidelijk inderdaad wel uitgelegd inmiddels. Dank je wel, Aad. Oké. Okay. Succes met je oren. Dank u. Doeg. Ja. Mirjam. Hallo, Astrid. Hallo. Het gaat dus over dat oor, hè? Ja. <laughs> nou, ik heb het op, op de televisie gezien en ik heb het ook een keer op de radio gehoord... Dat ging dus over soort uitvindertjes ook. En het is eigenlijk een, een lepeltje. Je kan vergelijken een, een heel dun lepelsteeltje. En er zit een heel klein schepje aan. Dus ah, Mirjam! Uh, <laughs> ja, en dat kan ik begrijpen. En dan schep je... Dat is, het komt uit China. En dan, heb je, dan schep je als het ware... Dus je kan je, oor, je oorvlies ook niet beschadigen, want het is rond. Dus het steekt niet. En dan schep je het overtollige vuil... Heb je eruit. Ja, maar dat kan niet goed zijn met een lepeltje tegen je trommelvlies aan zitten nee, te het poeren. Nee, je gaat niet helemaal tegen je trommelvlies aan. En ik zal je vertellen, ik heb zelfs zoiets uitgevonden. Dat is van een, uh, van, van een, van een penhouder. Hè. Er zit wel eens zo'n steeltje aan met zo'n rondje. Ik weet niet of je dat kan herinneren, of je dat weet. Nee. Uh, andersom, weet je, dat je zo aan je vestzak kan, kan steken. Er zit zo'n ijzertje aan. Oh nee, dat ken ik niet. Maar... Nou, en uh, dat, dat, dat, dat heb ik iets gebogen en dat loopt dan rond en dat, ik heb er ook last van. Dat gete... oh, oh, gewoon uh, zo'n uh, zo haakje aan ja, een pen, precies. Ja. een clipje. Ja, ja. een klipje en dan heb ik iets rond gebogen, ik is warm gemaakt, iets rond gebogen. En ik heb ook vaak dat het dan, als het te veel vuilie is, dat droogt ze erop... en dan word je soort dover van. Ja, ja. En ik heb er soms hele proppen uitgeschept. Mirjam, wat een vies verhaal zo op de vroege morgen. Ja, nou ja, je, ja doe, ik maar, doe, gewoon, maar, een, doe maar lekker een, een, een chocoladepropje. Ja, een lekker chocoladepropje, eeuw. Ruk, lekker een rug. Nou, ik hoop dat Mark het meegekregen heeft. Kan uh, ik... maar het komt uit China. En uh, nou weet je, China zijn zo'n hele wijze mensen... Ja. En uh, ik heb dat als met mijn huisarts over gehad. Die zei, ja, dat klopt. Zet je maar nooit hm. wattenstaafjes, want dan duw je het erin. Nee, oké. Okay. Dus heel voorzichtig scheppen met, de, de, met het puntje van een warmgemaakte pen. En dan had ik nog iets van die eentjes. Ja. Ik heb toen gezien dat we het redden met die paarden. Dat er één ja. paard, nou, uh, er was zo'n ruider, weet je wel. En ja. die lokte één een zo'n paard. Ja. En al die paarden gingen achter elkaar naar het drogen. Ja. En eentjes doen dat ook. Ze loopt het, zijn, het is een soort kudde gedrag. Ze gaan altijd achter elkaar. Want ik, heb, ik woon bij een vijf. Oh, en maar hebben, het is. Ja, maar dat ze achter elkaar gaan, weten we wel. Maar we wilden de volgorde weten. Maar ik moet echt oh, de door. Volgorde. Ja, dat is. Ja. Nou, Astrid, dat was ja. het toen. Dus uh, het helpt bij mij uitstekend, in ieder geval. Hartstikke goed. Dus Dankjewel, Mirjam. wel, jou ook. Ja, ik ga scheppen. Dag. Dag. Flip. Ja, goedemorgen. Snel, ik moet zo een plaat opzetten. Want ja, er zijn zouden... er ja. ik. Ja, goedemorgen. <laughs> ja, ga maar door. Oh, ik heb één advies. Ja? Als je er goed last van blijft houden, gewoon buisjes erin laten zetten. Oh, echt? Ja. Doet het niet zeer? Geen van jouw buisje, maar gewoon van die kleine buisjes. Ja. Oké. Okay, doet het niet zeer? Nee, dat is die uh, uh, in je horenvlies. Ja. En uh, dan worden die uh, buisjes erin geplaatst, allebei de kant. Het is vijf minuten werk. Oké. Okay. En, uh, en dan uh, tocht het door. En Flip? Ja? Fijne zoveel naam. Wat zeg je? Hoor je nu goed? Ja, je hoort alles weer. Oké, okay, dankjewel Flip. Oké, okay, fijne nacht verder. Ja, dankjewel. Hetzelfde hè. Dag! Ah, dit was Nachtzuster voor vannacht. Volgende week zijn we weer en kun je bellen met vragen en antwoorden. Tot dan, dag!